Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De politie pakt nog steeds relschoppers op. In West-Brabant zijn sinds de avondklok in is gegaan 98 mensen opgepakt. De oudste verdachte is 76. En ook in Leerdam bij Utrecht zijn vijf mannen opgepakt die oproepen rondstuurden om te rellen. Die verdachten zijn tussen de 18 en 23 jaar. Vandaag verschijnen er ook nog twee rellers voor de snelrechter. In Rotterdam, je hoort het OM. De ene wordt verdacht van het gooien van stenen naar de ME, wat wij noemen openlijk geweldpleging. En de tweede wordt verdacht van het plunderen van een winkel. En ik denk dat dit het begin is van veel meer zaken die de komende weken en maanden zullen gaan volgen. In Apeldoorn maken ze zich klaar voor het aangekondigde koffiedrinken komende zondag. Vorig weekend ging er ook op social ook zo'n oproep tot rellen rond voor Amsterdam en Eindhoven. En dat liep gigantisch uit de hand. Om dat te voorkomen geldt er in Apeldoorn een noodverordering. Betekent dat de politie bijvoorbeeld preventief mag fouilleren. Moet Feyenoord op zoek naar een nieuwe trainer? Het lijkt al langer niet echt gezellig tussen dikke advocaat en een deel van de Feyenoord spelers deze week ook te horen na afloop van de 3-0 verloren wedstrijd tegen Herenveen. Het is 11 tegen 11. Ze spelen niet met een man meer. Dat je dat, dat je dat moet oplossen. En, en, en dat gebeurt nu niet. En dat is nog een aantal keren niet gebeurd. We komen eruit of we komen er niet uit. Zo simpel is het. En wanneer gaat dat gebeuren, dat gesprek dan? Vrijdag. En vrijdag, dat is vandaag. Rond deze tijd begint de wekelijkse persconferentie bij Feyenoord. En waarschijnlijk ken je Hamza nog wel. De garagehouder uit Rotterdam die in het nieuws kwam... ...toen de gemeente de kippen rond zijn garage ving... Het filmpje dat toen van Hamza werd gemaakt ging viral. Inmiddels heeft hij gewoon weer kippen rondlopen en er kwam zelfs een doneeractie. Dus er staat nu ook een super deluxe kippenhok en er komen nog meer dieren bij. Ik heb een plan om ook een duif aan te schaffen en dan kan ik ze lekker laten vliegen hier. Maken ze salto's en zo en dan gaan ze op het dak zitten en dan uh, s'avonds naar binnen. En dat zijn speciale duiven? Ja, dat zijn speciale duiven die uit Turkije komen. Dit Het zijn duiven die zich naar beneden laten tuimelen uit de lucht en pas op het laatste moment ergens op gaan zitten. Krijg je het weer in ochtend, er kan nog een buitje vallen en het is rond de 9 graden. Vanavond in het noorden kans op sneeuw, verder is het droog en vannacht gaat het vriezen. Morgen heb je een koude dag, er kan wat sneeuw vallen in het zuiden. Verder is het grijs en het wordt tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Met nu. ZFM luncht. See. You. Welkom terug bij Zandvoort uh, Lunst. En uh, we eindigden het vorige, vorige uur met Martine Bijl met relaties met uh, Jaap. En met uh, Brigitte Kaandorp. En uh, we begonnen dit uur met uh, ecstasy de band. En een beetje een psychedelische uh, rockgroep. Ja, a new a new Wave nieuwe meer. Hè? Ja, ja. Uit Zwinden, Engeland. Ja. Ja, ook lekker nummertje, ook een beetje een leuke beat en zo. Dus ja, ja, leuk nummer. Ja. We gaan uh, meteen leuk door met een ander, ook een beetje ook een rock'n'roll nummertje van De Lex uit Noordwijk.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 Life is just a roll of the dice <laughs> Yeah. You think I'm up I think that I'm high Oh baby, baby Please don't cry Ooh. You gotta try You gotta try Yeah Des sourires merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main Mais n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi Garde bien la dernière danse pour moi mmh, il, y a, il y a quelquefois de refrain plus forts que le vin qui vous tourne la tête Ri, mais je t'en supplie pour une autre que moi, ne donne pas ton cœur. Et n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Oh, garde bien la dernière danse pour moi. promets moi chérie, je t'aime trop, et je n'ai plus qu'un désir. C'est t'empêcherait un jour de partir, notre amour est trop beau. Allez, va danser, tu peux t'amuser, j'attendrai le jour pour notre retour Si quelqu'un si quelqu veut que tu l'accompagnes jusqu'à la maison, dis-lui bien que non. Car n'oublie pas. Chez nous, garde de bien la dernière. Daar zijn we weer. Uh, we hadden net uh, de Lex uit Noordwijkerhout. En daar zit, uh, het zit jouw zoon in, Pim. Ja, ja trotse vader staat hier. Hij ja, is uh, heerlijk ja, ja, muziek aan ja. het maken. De band bestaat helaas niet meer. Maar uh, hij is weer met andere projecten bezig. Dus, uh, ook rock Binnenkort, ja. Ook rock en roll. Ja, hij is nou met een Nederlands uh, project bezig. En ja. uh, Zuid-Amerikaans is hij ook bezig. Dus uh, hij probeert zich wel een beetje te diversificeren. Ja. Dus uh, wel leuk. We kunnen hem wel eens vragen om hier wat ja, te spelen. Dat lijkt me leuk. Gaan we het doen, ja. En daarna hadden we Dalida. Dalida, de Franse zangeres. O, die is in, de in 1987 al overleden op 54-jarige leeftijd. Ja, wild ja, maar... denk ik. He? Huh? Wild huh? Zou dat? Ik heb geen idee. Uh, we hebben nog wat, uh, uh, ik heb nog wat dingetjes opgezocht over uh, de aankomende. Uh, persconferentie weer... dat het Outbreak Management Team... toch waarschijnlijk weer slecht nieuws heeft... over de corona maatregelen die vanaf 9 februari... of daar dan versoepeling zal komen. Hoogstwaarschijnlijk niet. Uh, heeft het dan geen, uh, geen... geen gunstig effect? Jawel. Maar voor zover bekend... alleen op het klassieke coronavirus... al dus het RVM Het reproductiegetal van het oude versie... is ongeveer 0,9. Dus die is inderdaad... onder de 1 gedaald maar wordt overvleugeld door de stijging van de besmettingen van de Engelse variant. En zo is het een ware pandemie, binnen de pandemie ontstaan. En uh, de avondklok dan, die bestaat pas vanaf zaterdag... zegt hoogleraar klinische epidemiologie Frits Roosendaal van het LUMC. Het is nog te vroeg om daar het effect van te beoordelen. Het is niet zo moeilijk te voorspellen wat het uitbrengmanagementteam zal adviseren, zegt Roosendaal meest waarschijnlijk is dat niets wordt versoepeld. Op, het, uh, op, de, op de termijn ligt een aanscherping juist meer voor de hand. Helaas. Helaas, ja. Ja, ja. ja ik snap het eerlijk gezegd niet meer, hoor. Maar, uh. Nou ja, er zijn gewoon. Die virus is zo aan het muteren, aan alle kanten natuurlijk, niet alleen. Uh... Maar ja, we hebben toch een vaccin, dat moet toch goed gaan? Of. Helpt dat dus ik niet denk tegen dat het, het nieuwe? Ja, dat legt er maar weer net aan. Weet je, uh -huh. het virus kan dusdanig veranderen dat het vaccin straks ook geen zin uh, geen meer heeft. Oh. Weer moet aangepast worden. Uh -huh. En ja, die, die, die Engelse en die Zuid-Afrikaanse, die zijn toch wel heel erg veel besmettelijker. Ja, zuid amerikaanse ook en, natuurlijk. En Johnson ja. had gezegd ja. dat hij ook dodelijker was. Maar oh. dat is nog niet Johnson. bewezen. Oké. Okay. Nou, niet te veel uh, slechte berichten. Nee, we gaan geen... Het is een vrolijke programma. Nee. Van het begin tot het eind, maar tussenin. <laughs> dus nu weer een leuk oudje mens voor met Haha, zet de clown. Dit was de jam. We hebben nog een berichtje uit IJmuiden. Het personeel van Tata Stiel en IJmuiden is teleurgesteld... dat de overname van de hoogovercomplex door het Zweedse bedrijf SSAB niet doorgaat. Dat laat de vakbond FNV weten. Volgens SSAB wogen de te behalen voordelen van een deal... uiteindelijk toch niet op tegen de kosten en investeringen... die nodig zouden zijn geweest om te verduurzamen. Ik denk dat dat ook het grootste punt is. Ja, het is ook best wel moeilijk natuurlijk. Aan de ene kant zie je het personeel die wil dat uh, Taterstil blijft. Aan ja. de andere kant willen de inwoners van uh, Wijk en Wijk Zee... Zee en misschien van Zandvoort ook... dat uh, het toch allemaal wat schoner wordt... dat er toch meer ja. geïnvesteerd wordt in, uh, in veiligheid... Ja. Schoone, en, ja, en je, wij, wij, wij, Ik ben nog steeds bezig met die ruitenpaarden in de AWD. Als je ziet hoe, nu, hoe moeilijk die natuurverenigingen ja. doen over paarden... en dat is nou, niet bepaald tata stil wat daar dan door die tuinen heen rijdt. Nee. En dan denk ik, ja, houd toch op, joh. Dat, uh, uh, dan ga je druk maken over dingen die er echt toe doen. Ja, ik je wel dat paarden ook van die hondenzakjes moeten krijgen, hoor. Dat oh, was oh. niet in zo'n zakje. <laughs> Iedereen met zo'n rood zak. Ja. Een grote juttensak. En dat dus ze vroeger er toch achterhangen, Zo'n grote zak Ja. Achter de... Je kan er iets mee doen. Je kan het verbranden of zo, toch? Ja, ja het, zal wel, uh, hoe heet het? het zit energie natuurlijk in. Ja. <laughs> nou, we zijn er weer. Ja, gaat weer goed. Ja. We gaan gauw door met uh, liedje De Straat. Volgens mij ook van Bram Vermeulen. Nee, de twee koeien. Uh, Henk Spaan en Harry van Oh, die twee koeien. Die ah, twee. Ah, oké. Okay. Daar komt hij. Hij was al urenlang grootval.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 kan het meeste met de bal. hier gaat het heust niet om miljoen straat de straat. De bal Wat Jong.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 Draad zijn ze aan het spelen tot de avond? Valt. Weet je dat ik vroeger ook veel op heb voetbal? Ja. Op het Pottapijn was dat in Amsterdam Oost.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 We begonnen uh, deze twee nummers met uh, die twee koeien met de straat van Harry Vermeeger en Henk Spaan. Het is een programma geweest en er uh, komt ook Popiopi vandaan. Dat soort dingen. Het, uh, het ja, aantal dat komt meer uit Pisa denk geweest. ik of zo. Hè? Ja, maar dat was ook van hun. Ja, was ook van hun. Ook van ze twee. Pisa ja. was ja. er van en die twee speciaal. Okay. En uh, ze zijn uh, uh, na twintig jaar uit elkaar gegaan vanwege ruzie, omdat uh, Harry van Meegeren een solo-contract had getekend bij Sport 7 met, bij, van John de Mol toen maar de hebben tijd. ze Twintig jaar samengewerkt, hè? Twintig jaar ja, samengewerkt. Heel gewerkt. lang inderdaad, ja. Ja. ja. <laughs> en uh, toen is, uh, is Harry van Meegeren doorgegaan met de regias. En toen is hij overspannen geraakt. Toen is Henk Spaan weer <laughs> doorgegaan met Studio Spaan. Een aantal seizoenen met Erik van Muiswinkel en Driederik van Fleuten, Die allemaal imitaties deed, zoals die van Rai van PSV. Ja, die nee, deed, nee. Erik Muiswinkel deed die geweldig. Ja? Ja. ja, ja, En we eindigden met Elvis Costello. En nou ga jij de LP van de week. Ja, het vaste briek elke week rond half drie. De langspeelplaat van de week. Tumbling down, tumbling down. Het album van de week, deze week is uh, Tapestry van Carole King uit 1971. Ook alweer 50 jaar geleden. Ja, Carole King is eigenlijk begonnen als uh, songwriter. Samen natuurlijk met haar eerste echtgenoot Gary Goffin. En daar is er ook wel uh, heel bekend mee geworden. Ze heeft wat... Uh, Leuke nummers gemaakt, bijvoorbeeld: uh, Will You Love Me Tomorrow? Een hit van de Sherrells. En Take Good Care of My Baby? Van Bobby V. En je moet wel bedenken, dat het was voor 1970 hoor, dus het is alweer een tijdje geleden. allemaal. Crying in the Rain van Every Brothers. En nog twee andere: a Locomotion en and A Natural Woman van Aretha Franklin. Wat we net hoorden was het: uh, I Feel the Earth Move? Ook van door haar geschreven. En we gaan nu naar uh, eigenlijk haar grootste hit uh, luisteren. It's too late. Mm -hmm. Ik Stay together, don't you feel it too Still I'm glad for what we have Ja, zoals gezegd, dit uh, album, Tapestry van uh, Carol Queen, is eigenlijk het tweede nummer, of nee, het tweede album van haar. Want eigenlijk is ze pas in 1968 begonnen om uh, naast het uh, songwriterschap ook zelf uh, muziek te gaan maken. Dus zelf te gaan zingen en op te nemen. En de eerste solo-LP Writer werd eigenlijk een flop. Maar die tweede, Tapestry, is echt uh, groot en bekend. En een album geworden. Dus, uh, het laatste nummer dat ik wil laten horen is... Uh, You've Got a Friend. Ook wel uh, gecoverd door James Taylor. Waardoor hij uh, het ook tot een grote hit heeft gemaakt. Dus hier komt uh, You've Got a Friend... als afsluiting van Tapestry for Carole King uit 1971. Ja, mooi nummer. Ik heb nog wat uh, laatste berichtjes. Ik, uh, van de week heb ik me erg oplopen vinden over de ChristenUnie en D66, die een uh, motie voor hoger loon voor zorgmedewerkers uh, aan de Kamermeerderheid hielpen. Dat zijn die gasten die van de zomer uh, zo hard wegliepen. Dus, maar die hebben dus nu de motie van de SP en de PVDA hebben voor een structureel beter loonsverhoging zorgmedewerkers alsnog aan een, een meerderheid geholpen. Maar de kans ook dat dat doorkomt is natuurlijk heel klein. Maar de missionair minister van Ark van Medische Zorg... heeft beloofd dat uiteindelijk volgende week dinsdag... laat weten of ze de motie uitvoert. Ja, die wordt natuurlijk niet uitgevoerd. En dat weten de ChristenUnie en D66. Het is dus gewoon weer een verkiezingsstunt. Waarom zou het niet weer, uitgevoerd worden? Omdat uh, ze mogen het na zich neerleggen. Er was al een kamermeerderheid, hè? Want toen werd ja? er eentje verkeerd gestemd. Oh. En toen hebben ze het naast zich neergelegd. Dus dat gaan ze nu gewoon weer doen. Ja. Want ze zijn dimensionair. Dus ze hoeven het niet uit te voeren. Nee. Maar dit is gewoon een, een, een verkiezingsstunt over de rug weer van de zorg. Ik vind dat zo goedkoop. Ik, vind daar, ja, ik word daar heel boos over. Goed, gaan we het, goed nieuws dan. Hè? Goed nieuws. Ja, ja. De bruinvissen. Die profiteren van de coronacrisis door minder herrie op straat. De bruinvissen op de Oosterschelde en vermoedelijk ook de Noordzee profiteren van de stilte op het water die wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Dit is de conclusie van Frank uh, Zandering, directeur van Stichting Rugvin, na weken observeren. Zandering liet de bruinvissen nu in, uh, ziet de bruinvissen nu in grote groepen langere tijd op één plek blijven en ongestoord op vissen kunnen jagen. Nou, dat vind ik gewoon heel. Ja, ja. en dat staat ontwikkeld. vermoedelijk ook in de Noordzee, maar dat is niet zo. Want in het Zandvoortse krant vorige week, of van uh, 21 januari, stond dat er een bruinvis op het strand was aangespoeld. Ja, de Longensee. Ja, ja, long ja, helaas. Ja. Dus ze komen zeker in, uh, in de Noordzee vol. Dus ja. als je daar zwemt, een beetje oppassen. <laughs> ah, ze vreten je niet op joh. Nee? <laughs> nee. <laughs> maar ze hebben ook een fin, dus ja. <laughs> ze hebben een fin, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. En uh, Hugo de Jonge die wil uh, de achterstand weghalen in het vaccinatieprogramma. We gaan, uh, gaan kijken wat dat gaat worden. Goed. Dus, uh... Nu krijgen we Maria Dolores Pradera. No me is op mijn beste Spaans. Huh? Ja,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 No Amenaat, no me amenaces. Si guia fue tu destino, olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Guia, juega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 esperando tu olvido It so heavy, I hear the players ready by the gateway, to take my love away, and I can't believe, that's a really you're sleeping, and it's getting me so, it's getting me so. I dead wait. Ja, goeiemiddag. We, uh, we gaan afscheid nemen. Het is alweer bijna drie uur. Ja, en, ja, uh, ja. Je moet nog een minuutje volpraten. Nog een minuutje voorraad. <lacht> Voor dit nummer hadden we Maria Dolores Pereira. Maria Dolores was een Spaanstalige zangeres. Uh, had de bijnaam La Grande Signora de la Conción, de grote dame van het lied... En uh, volgende week wil ik daarvan het nummer uh, even kijken, de, de, de, de, de, de Perolaans lied... Uh, Rosario di la madre, de rozenkrans van mijn moeder, wil ik eens laten horen. Ah, oké. Okay. En waarom dat nummer? Uh, daar is ze groot mee geworden. Daar is ze ah. eigenlijk bekend mee Het is een, een, een, een zangeres uit... Uh, ze komt uit uh, Barcelona daar vandaan. Uh, oké, okay. ja, ja. ja. Die, uh, Omgeving. Ze is overleden in 28 mei 2018, op 93 jaar geleden. Zo, so, dat is behoorlijk, ja. Ja, het nummer daarna was van de Motors, Airport heette dat nummer. En het was ook weer een beetje New Wave-achtige muziek, dus uh, ja. leuk uitsluit. Maar als, uh, als altijd uh, eindigen we natuurlijk met uh, Eric Idol en uh, ja. Always Look on the Bright Side. Nog één? Slecht nieuws er tussendoor? Nog of één slecht ja? nieuws? Nee, één goed nieuws. Eén goed nieuws, oké. Okay. Dus, die rellende jongeren in uh, Urk. Urk ja? is toch een, een apart geval. Want dat zijn <laughs> geen werkloze jongeren. Dat zijn jongeren die echt keihard werken. De hele week door en op zaterdag uit, uit hun dak willen gaan. En dat doen door een teststraat in de fik te steken. Dat schijnt Urkse humor te zijn. Die gasten hebben allemaal uh, geld uh, opgehaald. En uh, er is 10.000 euro ruim opgehaald inmiddels. En uh, initiatiefnemer Jan ze zette die actie maandag online. Om de buitenwonenden ook de goede kant van de Urkse jeugd te laten zien. Het geld is bedoeld voor een nieuwe testlocatie. Dus. Ja, ja. Nou dat vind ik geen goed nieuws eigenlijk. Ja, nou ja, goed, ze betalen dus wel weer zelf. Want dit ja, zijn jongeren ja, ja, ja. die echt wel geld hebben over het algemeen. Ja, ze werken er wel oh, heel hard ja. voor. Ja. Oké. Okay. Dus, en het goede nieuws is dat Shell de Nigeriaanse boeren ja. moet gaan betalen. Ja, ja, dat vind ja, ik ja. wel heel goed nieuws. Ja, ja, ja. ja. Nou, bedankt dus, weer voor deze ja, we nuttige we. informatie. en opbeurende uh, goede, goede einde. Ja? Ja? Tot volgende week zou ik zeggen.